5 uur. Het NOS-journaal. Liselotte Thomassen. Colombiaans vredesoverleg begint 15 november. Consument shopt weinig voor financiële producten... en veel reacties op overlijden van actrice Sylvia Christel.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 Het woord werd gevoerd door Noorse en Cubaanse bemiddelaars. Later vandaag geven de Colombiaanse regering en de FARC aparte persconferenties. De Nederlandse Tanja Nijmeijer is in Oslo niet bij de FARC-delegatie aanwezig. In Brussel komen rond deze tijd de Europese regeringsleiders bijeen... voor het eerst sinds de zomervakantie. De problemen van afgelopen zomer zijn nog steeds actueel. Zo blijft het onzeker of Griekenland zijn financiën op orde krijgt. En de financiële markten rekenen er inmiddels al op... dat Spanje om noodsteun gaat vragen. Maar het is de vraag wanneer dat gaat gebeuren. De eurotop duurt twee dagen.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 800 euro voor een hypotheek per jaar. Bij het RIVM zijn nog eens 400 meldingen binnengekomen... van mensen die ziek zijn geworden door met salmonella besmette zalm. Vorige week werd bij Foppen, Paling en Zalm... een salmonella besmetting gevonden. Twee mensen overleden nadat ze de zalm hadden gegeten... en meer dan 500 mensen werden ziek.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 De Franse politie gaat de automobilisten pas vanaf 1 maart volgend jaar een boete geven als ze geen alcoholtest bij zich hebben. Dit is de tweede keer dat de handhaving van de nieuwe wet wordt uitgesteld. Sinds 1 juli is elke automobilist verplicht zo'n test bij zich te hebben. Omdat er niet genoeg testen te koop waren, besloot de regering tot 1 november niet te beboeten. Nu blijkt dat de testen nog steeds moeilijk verkrijgbaar zijn. Daarom is de handhaving nog eens met vier maanden uitgesteld.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 Een Afghaanse familie uit Leek die uitgezet dreigde te worden... kan op grond van Europese regels toch in aanmerking komen... voor een verblijfsvergunning. Eerder dit jaar dreigden de vader, moeder en hun vijf zonen... na 13 jaar in Nederland uitgezet te worden. Maar omdat de oudste zoon onlangs is getrouwd met een Duitse... heeft hij intussen een verblijfsvergunning gekregen. Door een nieuwe bepaling in het Europese recht... kan de rest van de familie daardoor nu een procedure starten... om ook in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning. De protestantse kerk in Nederland begint volgend jaar een internetkerk. De organisatie is daarvoor op zoek naar een internetpastor. Die vormt samen met een community manager en een webredacteur... het kernteam van de Digitale Kerk, die MijnKerk.nl gaat heten. De organisatie richt zich op mensen die niet kerkgebonden zijn... maar wel iets met hun levensvragen willen doen. De Britse wielrenner Mark Cavendish gaat rijden voor de Belgische ploeg Omega Pharma Quickstep. Zijn vertrek bij zijn huidige ploeg Sky komt niet onverwacht. De ploeg wil zich vooral richten op het eindklassement in grote rondes... na de winst van Bradley Wiggins in de ronde van Frankrijk. Daardoor is er minder steun voor een sprinter als Cavendish. De Brit won de afgelopen vijf jaar 23 etappes en werd vorig jaar wereldkampioen. Voor hoe lang hij tekent bij Omega Pharma is niet bekendgemaakt.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 ABB-verkeersinformatie. De meeste files staan vanmiddag rond Amsterdam en Rotterdam. In totaal staat er 120 kilometer. Files die opvallen staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor afrit waard 4 kilometer na een ongeluk. Op de A9 Amstelveen richting Diemen is ook een ongeluk gebeurd. Voor Knopend Diemen 5 kilometer. Op de A13, daarna richting Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein 7 kilometer. Dat komt door ongelukken op de A20. Op de A20 richting Gouda staat voor knooppunt de Bresseplein 8 kilometer. En op de A20 richting Hoek van Holland tussen knooppunt Kleinpolderplein en knooppunt Ketelplein 3 kilometer. Drie rijstroken zijn daar dicht. Hoofdpijn, duizeligheid, afstanden niet goed kunnen inschatten. Een verkeerd aangemeten multifocale bril kan problemen opleveren.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 En meer beleven. Het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdiep. Goedemiddag, 8 minuten over 5. Margriet Brandsma zo vanuit Oslo, waar zij de onderhandelingen tussen de varken en de Colombiaanse regering volgt. We beginnen in Brussel gevoelige onderwerpen op de agenda daar. De Europese top die vandaag begint. Neem bijvoorbeeld de nieuwe begroting voor de eurozone. Dat is iets waar president Van Rompuy van droomt. En er moet nu heel snel streng banktoezicht komen. Zoals gebruikelijk ontmoeten de liberale regeringsleiders... elkaar al een paar uur voor aanvang van de top. Correspondent Tijn Sardé peilde hun stemming. Te beginnen met die van begrotingscommissaris Olly Reen. Het is heel belangrijk dat de... De summit het momentum van uh, de economische en monetaire unie union. Begrotingscommissaris Olly Reen, ook een liberaal, voegt zich bij Rutte en de anderen. Op deze top moeten de leiders belangrijke volgende stappen zetten, zegt Reen: op weg naar een nieuwe economische unie. Including, uh, the banking union. Streng toezicht op Europese banken, dat moet er nog voor het eind van dit jaar komen, zegt Reen. Hij heeft er alle vertrouwen in dat de leiders dat vanavond gaan regelen. I believe it is uh, it is realistic. It is een matter of uh, political will. Then I'm sure that uh, this work can be concluded by the end of the year. Premier uit Estland, Andrus Ansip, komt aan. Uh, there, there is this plan for a, a euro budget. Is it a good idea? Of course, uh, we will support this idea. Nog een aparte begroting voor de eurozone optuigen. Het is een van de voorstellen die Raadspresident Herman Van Rompuy vanavond de leiders voorlegt. Met deze extra begrotingscapaciteit kunnen eurolanden in problemen op korte termijn worden geholpen. Maar de liberaal Ansip heeft er een hard hoofd in dat hij dat thuis nog verkocht krijgt. Uh, to be absolutely honest. Uh, Estonian people. Uh, they are pretty tired already. De Esten, ze zitten nog maar net in de eurozone en ze hebben het een beetje gehad. Het noodfonds is er toch al. In nog een hulpfonds. Dit Van Rompuy-plan, dus daar hebben de Esten geen zin in. All those uh, uh, stimulus pa packages or rescue packages, uh, EFSF, uh, ESM. In de Nederlandse mensen zijn misschien ook tevreden over een ander budget. Heb je al met Mark Rutte over dit plan? Uh, niet. Not, not nee, ik heb er met Mark Rutte nog niet over gesproken. Dank so, je.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 Dat vindt Rutte allemaal wat voorbarig. We moeten oppassen dat we niet dadelijk uh, vanuit snelheid fouten maken... die 20 jaar geleden zijn gemaakt, die we op dit moment bezig zijn te corrigeren. Dus ik begrijp de haast die sommigen hebben. Waar ik vooral op inzet is dat we het stap voor stap doen. Dat we het grondig doen. Dat we precies weten wat we doen. En dat we elkaar ook aan die afspraken kunnen houden. Premier Rutte, terwijl de vliegtuigen overkwamen... in gesprek met Tijns in Brussel. De vredesonderhandelingen tussen de Colombiaanse regering en de rebellenbeweging FARC beginnen op 15 november. Dat hebben beide partijen bekendgemaakt op een persconferentie. Dat, vindt zich, dat speelt zich allemaal af in de Noorse hoofdstad Oslo. Daar is ook Margriet Bransma. Natuurlijk wil iedereen weten wie, wie waren erbij en hoe zaten ze erbij ook vooral?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 Eerst Edwin Gerritsen, die kent u van de ANWB. Ja, er zaten 120 kilometer file in totaal. De meeste vertraging heeft hij op de wegen rond Amsterdam en Rotterdam. Daar zijn ook ongelukken gebeurd. Op de A9 Amstelveen richting Diemen... staat voor knopend Diemen 5 kilometer file na een aanrijding. En bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland... voor knopend Ketelplein 5 kilometer. Daar is de weg weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Vanaf 1 januari zullen alle grote zaken over mensenhandel worden gedaan door vier rechtbanken verspreid over het land. Door rechters die erin gespecialiseerd zijn. Hiermee komen de rechters tegemoet aan de kritiek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, Corine Detmeijer. Thierry Van Rijswijk praat met de voorzitter van het landelijk overleg van strafrechters. Meneer Van der Belt, iedereen is al een hele poos druk bezig. En nu komen de rechters pas. Wat is de oorzaak daarvan? Voor de rechtspraak is het belangrijk dat er rechtsontwikkeling plaatsvindt... en dat aan de hand daarvan wordt gekeken wat moet en wat kan. Je hebt een aantal zaken in mensenhandel nodig waarbij je kunt zeggen... nou, in het algemeen gaan we dat straks zo doen, jurisprudentie dus. En je hebt veel uitspraken nodig om te zien wat nou zeg maar de grootste gemeenschappelijke deler is... met andere woorden, of je daar lijnen uit kunt trekken... En hieruit moet ik de conclusie trekken dat de kritische massa intussen bereikt is? Dat weet ik niet. De commissie eenheid van het eh, LOVS eh, is nu bezig dat te onderzoeken. En zij kijken aan de hand van de jurisprudentie van de afgelopen jaren inderdaad of er voldoende rechtspraak is om wat algemene eh, lijnen te trekken die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de strafzaken. Toch zegt u, vanaf 1 januari hebben wij gespecialiseerde rechters in gespecialiseerde rechtbanken. Iets anders is dat we moeten constateren met de Nationale Rapporteur dat een absolute aantallen, uh, ja, de aantallen mensenhandelzaken wel meevallen. En dat het dus goed is om ervoor te zorgen uh, dat uh, die zaken door een kleiner aantal rechters worden beoordeeld. Zodat je, als je het vaker doet, beter weet hoe het zit? Dat is het verhaal. Het heeft te maken met een kwaliteitsslag. Verbeter de kennis en uh, ja, daarmee ook verbeter de kwaliteit van rechtspraak. U krijgt er best wel van langs als rechters. In, in dat rapport? Nou, kijk, het is niet nieuw. Uh, ik heb ook in mijn toelichting U bent gezet... het gewend? Nou, even dit onderwerp beziend... Uh, uh, is het zo dat we in het verleden... natuurlijk dit onderwerp al hebben opgepakt. Een slachtofferdag hebben georganiseerd. Zelf hier ook over hebben nagedacht... en hebben besloten als specialisatie... in het kader van dat belang van het slachtoffer... ook zelf besloten hebben om een besprek tussen de handreiking... voor schadevergoeding aan slachtoffers te ontwikkelen. Dus in die zin zijn we ook vanuit onze eigen wereld... en beleving bezig om, ik zeg maar zo, het goede te doen. Mevrouw Detmeijer, ik heb uh, geconstateerd dat de rechtelijke macht... ...de laatste is die uh, al uw aanbevelingen aan het volgen is. Bent u blij met hun reactie? Ik uh, ben blij dat het kwartje gevallen is... ...en dat ze de urgentie van de aanpak van mensenhandel ...en dus ook hun rol daarin uh, nu ook ten volle zien. Hij zegt dat het komt omdat het te weinig jurisprudentie was... ...te weinig massa om te vergelijken hoe het... ...en dat het daarom zo lang geduurd heeft. Klopt dat? Ik... Vraag me dat af. Uh, te meer daar ook het openbaar ministerie wel is gekomen met richtlijnen, zowel op uitbuiting in de seksindustrie als uitbuiting buiten de seksindustrie. En um, uh, dit is een manier om hier naar te kijken. Wellicht heeft dat te maken dat erg veel mensen daar over mee moeten praten. Maar het lijkt mij dat als je kijkt naar het aantal feiten die in de laatste jaren zijn beoordeeld door de rechtspraak, dat je daar wel in ieder geval moet zien hoe verschillend dat is en dat dat ook zou moeten lopen tot het ontwikkelen van in ieder geval dezelfde uitgangspunten. Dat is een hele aardige manier om te zeggen het had wel vlugger gekund. Op dit moment wordt toch met enige regelmaat eh, worden daders niet veroordeeld, eh, eigenlijk omdat op een eh, niet geheel juiste wijze naar de zaak wordt gekeken. En bent u ervan overtuigd dat ook de rechters nu het licht hebben gezien? Als u samen met mij, de voorzitter van het LOVS, hebt gehoord... dan denk ik dat u daar iemand in hebt gehoord die dat ook zeker van plan is. Maar ik ga ze wel volgen en heel scherp houden. Zegt Corine Detmeyer, de nationaal rapporteur Mensenhandel. Na ruim 80 jaar, Tim, je zei het net al... verdwijnt de papieren editie van het Amerikaanse tijdschrift Newsweek. De papieren oplagen halveerden de afgelopen vijf jaar. Daarom gaan ze vanaf 1 januari volledig digitaal verder. Oud-RTL-correspondent Max Westerman, goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt voor dat tijdschrift gewerkt, hè, vanuit Duitsland? Ja, heel lang geleden, 30 jaar geleden. Het was mijn eerste baantje nadat ik uh, journalistiek in Amerika had uh, gestudeerd. En heb je ze nog gevolgd sindsdien? Ja, ik, um, ik ben er een paar jaar geleden nog een keer um, langs geweest... omdat ik een interview wilde filmen voor een televisieserie die ik toen deed. En het was toen al een schim van wat ik mij van 30 jaar geleden wist te herinneren. destijds besloeg Newsweek een, een achttal etages in een enorme wolkenkrabber... werkten daar vele honderden mensen... Uh, nu waren het nog maar een paar kantoortjes en gebeurde daar niet zoveel meer. Ook als je naar het blad keek, viel al wel op dat, uh, ja, dat ze het heel moeilijk hadden. Het was gekompen tot uh, 30, uh, 40 pagina's zonder advertenties. Uh, het was in alle opzichten een schim van... Uh, van de beroemde nieuwsziek die het ooit die was. En was dat, nu, was dat toen ook al door, door de digitale revolutie... Of, of lagen daar ook andere oorzaken aan tegen ons? Nou, de digitale re revolutie heeft uiteindelijk de doodklap gegeven. 40 van de Amerikanen, dat meldt nieuwsziek vandaag ook... haalt tegenwoordig zijn nieuws van het internet. Maar destijds begonnen ze het al heel moeilijk te krijgen... door de komst van CNN. Uh, CNN bracht natuurlijk ook 24 uur per dag nieuws... Uh, dus ook Amerikanen die ver van de grote steden woonden, hadden opeens makkelijk toegang tot een continue nieuwsbom. En die zaten steeds minder te wachten op waar Newsweek eigenlijk heel goed in was. Uh, namelijk in het samenvatten van de gebeurtenissen, de nieuwsgebeurtenissen van de week. Vandaar ook de naam Newsweek. Ja, aan het eind van de week kwam de Newsweek. En die had dan het nieuws. Uh, uh, vanuit de hele wereld op een aantrekkelijke manier uh, samengevat. En die karakter is door de tijd ingehaald, Max. Zie je dat karakter van het beroemde Newsweek wel weer terug op uh, newsweek.com? de website? Nee, newsweek.com is heel iets anders. Dat is eigenlijk meningenjournalistiek. Eh, dat zijn vaak bekende journalisten die wordt gevraagd om eh, iets provocatiefs te schrijven. Eh, waardoor ze toch een beetje in de aandacht blijven. Maar Newsweek, het oude Newsweek, was echt was een ambachtelijk eh, ge geheel. Daar werd, zoals ik al zei, vele honderden mensen. Ieder eh, artikel werd in elkaar gezet door een heel team van journalisten. Dat, dat is uiteindelijk ook waarom ik er ben weggegaan. Waarom Waardoor ik het minder leuk vond. Maar, uh, als want want deed, je... jij vond het vervelend dat andere mensen aan, je, nou, aan jouw verhaal zaten? Ja, nou, dat je een verhaal altijd met een heel team deed. Dus je, je mocht nooit uh, je eigen verhaal schrijven. Uh, als verslaggever leverde jij de feiten aan. Die werden dan door een een writer door een schrijver onder handen genomen. Die maakte daar een verhaal van. Die gebruikte daar vaak ook nog uh, uh, feiten van vele andere verslaggevers voor. Dat ging nog weer eens door drie lage editors heen. Dus het was een, een eenheidstabriek... die uh, wel heel, uh, een heel mooi, gaaf product afleverde. Voor de consument was het heel prettig. Want die kreeg in een hele duidelijke stijl, op een hele ple plezierige manier... Uh, het, het nieuws uh, en, en direct ook de duiding achter het nieuws voorgeschoteld. Zeg Max, voordat we gaan constateren dat vroeger alles beter was... als we nu even kijken naar de digitale versie die moest gaan komen... waar ligt dan de toekomst van dit soort magazines... die dan op papier kennelijk geen, geen levensvatbaarheid meer kennen? Ik weet niet of Noezek um, uh, een toekomst heeft op internet. Kijk, zij zijn al een paar jaar geleden... hebben ze zichzelf voor één dollar verkocht... Aan een 90-jarige ondernemer die uh, ik geloof in de uh, iets in de autohandel uh, daarvoor had gedaan. Dus ze waren eigenlijk, eigenlijk waren ze al failliet. Toen zijn ze uh, gefuseerd met een met een website, The Daily Beast. De Daily Beast wordt best wel veel gelezen in Amerika. Het is een soort Huffington Post. En ja, daar vormen zij nu eigenlijk onderdeel van. Maar uh, ik, ik weet niet, ik denk niet dat Newsweek als zelfstandige naam. Uh, nog heel veel mensen op internet. Ze dus wilden ook betaalcontent brengen, dus je moet je gaan abonneren op de nieuws site van Newsweek. Ik denk niet dat veel mensen dat gaan doen. Max Westerman, dankjewel voor jouw herinneringen aan Nieuwsweek en jouw voorspelling okay. voor de toekomst. Dank. Ja, graag gedaan, Goed, over de geschiedenis Een discussie die vaak, nog steeds vaak wordt gevoerd. Kun je Joodse en Duitse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog samen herdenken? Die discussie laadt je deze week op met plannen... voor een nog te onthullen oorlogsmonument in het Brabantse Geffen. Verslag even pas anders. Op een soort van theesplitsing in de Lambertestraat in Geffen... wordt gewerkt door twee mannen. Ze zijn bezig om voorbereidingen te treffen om daar een monument te bouwen. Dat monument moet zaterdag onthuld worden. Maar er is veel te doen om dat monument in Geffen. Want Duitse namen en Joodse namen bij elkaar... op een monument dat de doden moet herdenken uit de Tweede Wereldoorlog... dat kan niet volgens sommige Joodse organisaties. Uh, ik denk dat dat onacceptabel is. Uh, de weermachtsoldaten waren knechten, waren uitvoerders van het ultieme kwaad. Zij vertegenwoordigde het natiegedachtegoed. en um, ik denk dat er op geen enkele manier eer of herdenking of wat voor ook van dit soort mensen moet zijn. Familieleden van de Amsterdamse rabbijn Wim van Dijk staan op het monument. Tenminste, dat is de planning. En hij is daarop tegen. Hij wil het niet hebben. En ik wil niet dat die op één monument staan met, uh, met, deze, met deze vertegenwoordigers van dat kwaad. Dus werd er druk overlegd in de gemeente Maasdonk waar Geffen toe behoort. En vanmiddag kwam het college van burgemeester en wethouders... met de volgende oplossing, tijdens een persconferentie. Ik denk dat alle mensen die aanwezig willen zijn, aanwezig zijn. Gezien de maatschappelijke impact die de aankondiging van de onthulling heeft, veroor heeft veroorzaakt... hebben wij besloten de volgende aanpassingen door te voeren. Het ene deel van het kunstwerk, de vlucht van vogels die symbool staan voor de woorden vrede, vrijheid, veiligheid en verdraagzaamheid, blijft ongewijzigd. Voor wat betreft het andere deel, de drie gedenkstenen, hebben wij gekozen om te gaan voor een gedenksteen waarop de tekst komt te staan, verzoening ter nagedachtenis van alle slachtoffers van oorlogsgeweld. Wij vertrouwen erop dat we met deze wijziging recht doen aan alle betrokken belangen en hierbij ook ruimte bieden... aan de bredere maatschappelijke discussie. Meneer Augustijn, u bent ja. de burgemeester van Maasdonk en dus ook van Geffen. Ja. Um, met deze oplossing komt geen enkele naam op het monument. Denkt ja. u nu dat iedereen tevreden is? Nou, ik denk dat de mensen die hier hard aan gevochten hebben hier in Geffen... dit jammer vinden. Maar dat zij ook begrijpen dat de bedoeling van de activiteit die zij hadden en die de gemeente had, namelijk verzoening, niet verstoord kan worden doordat er twee spanten ontstaan tussen mensen in Nederland die zich hier erg gaan storen of aan de ene kant of aan de andere kant had u die commotie verwacht die is ontstaan? Nee, niet in die mate. Het is nu in Vorden aan de orde geweest, maar dat was gekoppeld aan de officiële dodenherdenking van 4 mei. Wij zitten hier 20 oktober, dat is een heel ander tijdstip. Het gaat hier over een monument, het gaat hier niet over de jaarlijkse dodenherdenking. Dus dat er discussie zou ontstaan, dat verbaast ons niet, maar niet dat het deze impact zou hebben eh, waar, eh, zeg maar zoals die ook in Vorden was. Ja. Nu is het zo dat dat monument heet Verzoening, dat is natuurlijk een prachtig gebaar. Daar zouden Engelse namen op komen, eh, namen van Joodse mensen die zijn overleden tijdens de Tweede wereldoorlog, uh, maar ook de namen van Duitse uh, slachtoffers van de oorlog. Ja. Heeft u nu geleerd eigenlijk dat ja, verzoening, hoe mooi ook, dat het op dit thema misschien nog wel helemaal niet mogelijk is? Het opvallend is dat de Joodse organisaties waarmee we gesproken hebben gezegd, dit is te vroeg. Dit zou misschien op enig moment kunnen, maar u bent nu nog te vroeg. En wij hadden ingeschat dat het langzaamaan, 60, 70 jaar na dato, dat het niet meer te vroeg is. Maar blijkbaar ligt het in Nederland toch nog anders. De burgemeester van Geffen in gesprek met Paul Sanders.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 Sure nou.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 1000 mensen ziek geworden. Drie mensen zijn overleden. Bron van de besmetting is een fabriek van fabrikant Foppen in Griekenland. In een weiland in Gelderland zijn de stoffelijke resten... van een Britse soldaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het veldgraf ten noorden van Bemmel werd bij toeval gevonden... tijdens het aanleggen van een sloot. Het is de tweede vondst van een Britse soldaat in korte tijd. En de vredesonderhandelingen tussen de Colombiaanse regering... en de rebellenbeweging FARC beginnen op Cuba op 15 november. Dat is in Oslo bekendgemaakt. In een gezamenlijke verklaring staat dat de Colombiaanse regering en de FARC willen werken aan de beëindiging van de burgeroorlog in Colombia. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Willemijn, hoe weer? Vannacht is het bewolkt en vooral in het westen en noorden valt wat regen. De minima liggen rond 14 graden bij een zwakke zuidelijke wind. En morgen valt er opnieuw in het westen en dan met name in het noordwesten nog wat regen. Maar in de middag is het overal droog. In het oosten gaat de zon flink schijnen, aan de kust is de bewolking wat dikker en is de zon wat minder te zien. En het wordt wel warm, tenminste in het zuidoosten dan, daar wordt het 22 graden. Maar aan zee nog steeds 19 graden en er staat een matige wind uit het zuiden. En zaterdag valt er af en toe wat regen, maar ook dan stijgt de temperatuur naar zo'n 19 tot 20 graden. Vanaf zondag levert het kwik weer wat in. Het wordt dan 18 graden. Maar het blijft vanaf dan wel droog en ook de zon krijgen we dan iets vaker te zien. ANWB Verkeersinformatie. De meeste vertragingen te verkeer vanmiddag in de regio's Amsterdam en Rotterdam. En het is erg druk op de wegen rond IJmuiden na een ongeluk eerder vanmiddag bij de Velsaar de files die verder opvallen staan op de A9, Amstelveen richting Diemen. Voor knooppunt Diemen 5 kilometer na een ongeluk. En Bij Rotterdam op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Ketelplein en Knopen de 7 zeven kilometer na een aanrijding. Daar is de weg weer vrij. U hoort het. Volkswagen Bedrijfswagens zetten onderhoudsprijzen vast. Voor bedrijfswagens die al een tijdje in bedrijf zijn.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 Vier minuten over half zes. Zo goedele liekens over de dood van Sylvia Christel. Eerst wat minder goed nieuws ook over eh, Syrische burgers. Want 28.000 Syrische burgers zijn spoorloos. Dat zeggen mensenrechtenorganisaties die actief zijn in Syrië. Het gaat om Syriërs die in de afgelopen 18 maanden zijn ontvoerd door milities of door Syrische militairen. Correspondent Sander van Hoorn, hoe, hoe komen ze bij dat aantal van 28.000 mensen spoorloos? Ze hebben een lijst opgesteld van 18.000 mensen... door gewoon te praten met mensen, door hun eigen netwerk af te gaan. En ze hebben een vermoeden van nog eens 10.000 mensen. Zo komen ze op die 28.000. Maar het is een beetje, hoe tel je het, hoe weet je het precies? Dat is juist vaak een van de problemen... dat mensen niet weten waar ze zijn, of ze nog in leven zijn. En als we het dan toch hebben over het aantal doden ook... ook een getal van 28.000, 30.000, wat je vaak hoort... en ook daarvan geldt niemand die het precies weet... Je moet vaststellen dat pas jaren nadat zo'n conflict is afgelopen... het aantal uh, doden en het aantal vermisten uh, pas echt duidelijk wordt. En dit conflict is nog niet eens afgelopen. Je bent de afgelopen tijd een aantal keer in Syrië geweest. Wat voor verhalen hoorde jij over mensen die plotseling vermist waren? De, die verhalen die hoor je. Je hoort ook mensen die uh, uh, toch weer vrijgelaten worden, vaak gemarteld zijn. En uh, wat een van de waarnemers van de Verenigde Naties, toen ze er nog waren, vertelde... is dat uh, het proces, proces als volg lijkt te zijn. Uh, een wijk wordt beschoten uh, op het moment dat die ingenomen kan worden. door Het regeringsleger dan wordt dat gedaan. En dan zie je dat uh, in meer of mindere mate een soort van uh, arrestatiegol vervolgen. Een wijk die wordt afgezet, mensen worden opgepakt... en uh, van heel veel van die mensen wordt er nooit meer wat vernomen. Of in elk geval... Niet op dit moment. Nee, en, en normaal gesproken hè, in het verleden gingen ze vaak naar, naar gevangenissen... Uh, als, als er mensen werden gearresteerd. Want daar heeft Syrië natuurlijk wel een, uh, een geschiedenis mee. Zijn die gevangenissen er nog? Ja, die zijn er. En dat zijn vaak ook gewoon uh, kelders van de diverse gebouwen van uh, de inlichtingendiensten. Dus wat dat betreft heb je helemaal gelijk. Syrië is natuurlijk niet opnieuw begonnen met het arresteren van mensen. Dat is iets wat in een totalitaire samenleving natuurlijk uh, vaak gebeurt. Dus er was om het commissies uit te drukken een zekere infrastructuur. Uh, misschien kun je je ook nog herinneren, twee weken geleden was het geloof ik dat er een gebouw van een van die inlichtingendiensten uh, geraakt werd door een aanslag in uh, Damascus, toen ook meteen de zorg van deze uh, mensenrechtenorganisaties ook weer dat er uh, uh, gevangenen die in dat gebouw zouden zitten wel eens daarbij om het leven zouden zijn gekomen en ook daar was weer de trieste waarheid uh, dat niemand dat precies wist en uh, eigenlijk op dit moment niemand ook nog weet hoe het met die gevangenen vergaan is die daar eventueel in dat gebouw zaten. Het blijft voor een groot deel gissen waarbij het enige wat je zeker weet is dat er heel veel mensen gevangen zijn genomen en dat er van heel veel mensen nog niks uh, gehoord is. Ja, nou wordt het Syrische regime de afgelopen tijd heel veel verweten. Uh, hoe reageert ze op dit nieuwe rapport? hebben ze nog niet op gereageerd, zullen ze waarschijnlijk ook niet doen. Kijk, heel veel dingen zijn wel bekend. De, de standpunten zijn ingenomen. Uh, nu horen we het aantal van 28.000 mensen vermist. Het kan toch nauwelijks uh, tot de uh, verbazing spreken. Dus uh, men weet het. Uh, de buitenwereld weet het. Uh, mensen die het Syrische regering verantwoordelijk houden, die zullen dat opnieuw doen. Mensen die zeggen van ja, ze vechten tegen terroristen en dit zijn de maatregelen die nodig zijn, die zullen uh, nog steeds achter de Syrische regering staan. Dus hoe triest deze cijfers ook, ze zullen de standpunten van de grootmachten aan weerszijden van het Syrische conflict niet beïnvloeden. Sander je dankjewel. In Europa moet meer worden samengewerkt op energiegebied. Dat uh, is een pleidooi van VVD-Kamerlid René Leegte op dit moment in Berlijn om de mogelijkheden daarvoor te onderzoeken. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, als ik het zo zeg, dan klinkt het een beetje alsof u het licht heeft gezien. Is dat zo? Nou nee, dus ik ben daar al langer mee bezig. Ik ben zo anderhalf jaar bezig om uh, langs Berlijn, Parijs en Londen te reizen. Om te kijken hoe we meer kunnen samenwerken. Dat moet sneller kunnen dan anderhalf jaar, toch, die drie steden? Ja, natuurlijk. Ik ga er ook al vaker naartoe. Maar het punt is dat we in Europa afspraken hebben voor uh, hernieuwbare energie. Uh, Nederland moet 14 halen in 2020. En dat is ongelooflijk lastig. We hebben nu 5 hernieuwbare energie. Terwijl Duitsland uh, moet 20 halen, die heeft bijna 40 gaan ze uh, bereiken. En, en wacht, wacht even, want hernieuwbare energie, wat verstaat u daaronder? Uh, dat is windenergie, zonnepanelen, uh, biomassa bijstook, dus alles wat niet fossiel is. Dus geen kolen, gas of olie, uh, maar zonnepanelen, windmolens, dat soort vormen van energie. Ja, en u zegt er moet tussen deze landen veel meer uh, worden samengewerkt, want wat bereiken we daarmee? Uiteindelijk bereiken we ermee dat we met elkaar minder kosten gaan maken. Want de hernieuwbare energie is ongelooflijk duur. Het is stukken duurder dan de traditionele uh, energie. We hebben afgelopen week ook gezien dat er steeds meer kolen worden verkocht in Europa. Omdat we uiteindelijk uh, door de keuzes die we maken meer kolenergie uh, uh, nodig hebben. Nou, dat willen we eigenlijk niet, want dat soort veel CO2 uit veel luchtvervuiling. En we willen naar die nieuwe energie. Nou, dan ligt samenwerken voor de hand. Uh, alleen uh, dat moet in Brussel gebeuren. En omdat Den Haag de basis van Brussel... probeer ik met de andere hoofdsteden een verbond te sluiten... dat we met elkaar gaan zorgen dat je die samenwerking tot stand kan brengen. Zodat we uiteindelijk minder kosten maken voor Nederland, maar ook voor Duitsland. En terwijl de ministers die over energie gaan van Europa... die komen volgens mij regelmatig bij elkaar in Brussel. Uh, uh, werkt dat dan niet? Ja, dat werkt ook, maar ik vind ook dat je als parlementariër... als Tweede Kamerlid je eigen verantwoordelijkheid hebt... Dus ik wil zelf, ben ik nu op een fact-finding-missie, zoals ik dat noem, dus ik praat met veel mensen, ik luister en ik stel vragen, waar zij zien dat de mogelijkheden tot samenwerking liggen. Uh, de ministers doen dat ook, dat is ook goed, de ambtenaren doen dat ook. Uh, uh, ambassadeurs doen dat ook. En ik vind ook dat Kamerleden daar een verantwoordelijkheid hebben. Ja. Omdat we uiteindelijk ja, zijn wij degene die zegt wat er in Brussel moet gebeuren. En, en, en waar komt u dan op uit? Heeft u al een bepaald beeld van uh, wat wij aan Duitsland kunnen geven? Wat Duitsland aan ons kan geven? Waar, waarmee je die schaalvoordelen behaalt? Nou ja, wat voor de hand ligt? Duitsland heeft heel veel windenergie en heel veel zonne-energie. Dus als het overdag waait, dan heeft Duitsland heel veel stroom over. En, en dat, dat kan je niet opslaan, vaak... hè? Dat kan je niet opslaan, dus dat wordt dan naar Nederland afgevoerd. Dat is voor ons voordelig, want dat is bijna gratis. Maar als het s'nachts geen zon schijnt en ook niet waait... dan heeft Duitsland weer stroom nodig. Nou, op dat moment zouden wij weer stroom kunnen leveren aan Duitsland. En uh, uh, dat gebeurt nu op beperkte schaal. Maar het zou natuurlijk veel slimmer zijn als de, de windenergie die wij krijgen... als het waait in Nederland ook mee zou tellen voor de Nederlandse uh, doelstelling. Want dan scheelt ons dat kosten... ...en hebben de Duitsers kunnen uh, geld verdienen. En andersom geld dan ook als het niet waait... ...kunnen wij geld verdienen met het verkopen van onze stroom. En u komt op uw rondje door Europa en natuurlijk ook veel uh, beren op de weg tegen. Want waarom gebeurt dit nog niet? Nou, omdat eigenlijk, um, um, er eigenlijk nog een onderschatting van het probleem is. Als je kijkt ook in Duitsland, ik had hier natuurlijk een gesprek... ...en eigenlijk zeggen de mensen in, in het Duitse parlement... ...dat er ontbreekt aan een regisseur in Duitsland... Het is het grootste project wat ze doen, maar er is eigenlijk niemand echt voor verantwoordelijk. En dat maakt dat je dus met verschillende ministeries te maken hebt om afspraken te kunnen maken. Nou, dat is iets wat je zou willen, uh, willen kortsluiten. Dus vandaar dat ik probeer uit te zoeken uh, waar dan de regisseur zou moeten zijn van zo'n uh, Europese samenwerking. En, en wie dat zou moeten doen. En, en, en, en wat heeft u voor advies aan, aan Rutte en Samson? Want die zullen het ook wel over energie hebben, denk ik. En die hebben het ongetwijfeld over energie. Maar als ik dat advies zou hebben, dan zou ik hier niet naartoe hoeven gaan nu. Dus ik ben nu echt vooral aan het luisteren. Maar het is en, wel en nu het moment, meneer Leechten. Ja, maar het gaat natuurlijk verder. Want de doelstellingen voor 2020 liggen vast. Dat is over acht jaar. Dus ik ben nu bezig met die langetermijnvisie. Nou, goed. Goeie reis. En uh, interessant onderwerp. Wij horen wel uh, wie de regie gaat pakken. Heel goed. Meneer Leechten, dank u wel, van de VVD. Sylvia Christel wordt herdacht als de vrouw die de erotische film Salon Veeg heeft gemaakt. Wij gaan naar de ANWB Verkeersinformatie. Edwin Gerritsen. Ondanks de hersvakantie staat er 180 kilometer file. En dat is normaal op dit tijdstip op donderdag. Het is extreem druk op de wegen rond IJmuiden en Haarlem. Dat heeft waarschijnlijk te maken met een ongeluk eerder vanmiddag bij de Velsertunnel. Zo staat er op de A208 Haarlem richting Velsen voor de aansluiting met de A22 5 kilometer. En ook op de N202 Amsterdam richting IJmuiden voor de aansluiting met de A22 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdick. Sylvia Christel. Ze brak internationaal door met de Franse erotische film Emmanuel, Waarin ze de titelrol speelde. Ik had wel een vaag vermoeden dat het wel eens goed zou kunnen gaan lukken. Maar mensen laten dromen? Nee, dat, dat, dat had ik niet kunnen bedenken eigenlijk. Enfin, en Hugo kon het ook niet bedenken. Wij dachten dat die film Emmanuelle gewoon in de kast bleef liggen. Zou blijven liggen. Uh, omdat het de censuur niet uh, zou kunnen passeren. Maar eigenlijk was die film was toch veel braver uitgevallen dan wij dachten. En uh, is dat toch ja, heel goed gegaan uh, na enige strubbelingen met regeringen. Ik bedoel, we moesten wachten tot het uh, Pompidou stierf en Giscard uh, president werd in Frankrijk toen het daar uitkwam. En ook na de dood van Franco werd het in Spanje getoond. Tot die tijd moesten de Spanjaarden met een bus naar uh, Zuid-Frankrijk, Perpignan. In de zomer van 1973 kwam de film uit in Europa, in Japan en ook in de Verenigde Staten... en lokte wereldwijd honderden miljoenen mensen naar de bioscoop. En Christel eh, refereerde net in dit fragment aan de relatie die zij toen had met de schrijver Hugo Claus. Die film die maakte veel los tegen de achtergrond van de seksuele revolutie. Goedele Likens, seksuologe. Goedemiddag. Goedemiddag. In ons seksboek, de titel van het boek, noemt u deze film een aanrader. Geldt dat ook voor het jaar 2012, deze film? Ja, absoluut. Nog steeds, vind ik. Uh, kijk, de grote verdienste is toch geweest... dat Sylvia uh, Christel met de film Emmanuel... de intelligentie heeft toegestaan... om ook naar licht pornografische films te kijken. Want zij zegt net van hij viel nog braaf uit... maar ik denk dat hij voor die tijd toch behoorlijk aanstootgevend was. Uh, maar zij was een gerenommeerde actrice... geaccepteerd door iedereen. En nu mocht je ook uh, als, als fatsoenlijk mens... Zeg maar, naar zo'n film gaan kijken en genieten... En wat ze zegt van wij, wij hadden nooit verwacht van mensen te doen dromen. Wel, dat vind ik zo typisch. Dat hebben ze gedaan. Ze hebben heel veel mensen doen dromen. Ze hebben wat dat betreft een soort seksuele uh, en, en sensuele vrijheid teweeggebracht. Ja, wat is een, mooi, toen... een, een mooie uitspraak van mensen laten dromen? Was dat inderdaad iets wat in één keer dan naar boven kwam, begin jaren zeventig? Die seksuele revolutie werd mainstream? Ja, en, en dat laten dromen slaat dan toch ook op een ander soort seksualiteit. Het was, hè, want ik zeg, ja, je zou het soft porno kunnen noemen, omdat wat getoond werd toch vrij ver ging. Maar het was tegelijkertijd heel, heel sensueel. Eh, als je je die, die scène herinnert, waar ze body-to-body-massage doen bijvoorbeeld. En ja, het ging ook heel sterk over de vrouwelijke seksualiteit. Zij was een... een een beetje een chique vrouw. Een, een, een vrouw die toch van seks mocht genieten. Um, ja, dat, dat was toch vrij nieuw toen. Op een, op een mooie manier niet de grote Olympische penis spelen, maar, maar allerlei seksualiteit daaromheen. En dat, daarom vind ik dat een aanrader. U hebt haar wel eens ontmoet? Ik heb haar wel eens ontmoet, ja, uh, enkele jaren geleden. Ja, zij blijft op uh, leven. Een vrouw, wat ze ook, de rol die ze speelt als Emmanuel, heeft zij voor mij ook voor een stuk in het echte leven. Een, een chique vrouw die toch in die intellectuele kringen verkeerde, geaccepteerd was. en, en toch ook in het echt heel veel seksualiteit uitstraalde. Op welke manier? Goh, she fills the room, zeggen ze dan. Hè. Dat, dat zit hem in zoveel kleine dingen. De manier, ze was een beetje een player, vind ik wel. De manier waarop ze bewoog, de manier waarop ze sprak. De manier, ja, zei zei... Uit al haar sprak voor mij sensualiteit, vind ik. U zag daar ook meer Emmanuel dan een actrice die Emmanuel speelde? Ik denk dat de rol haar op het lijst geschreven was. Ze was wel een seksbom uiteindelijk, om het toch maar heel, even heel plat te zeggen. Ja, maar dat vind ik inderdaad te plat uitgedrukt voor, voor, een vrouw, voor de vrouw die zij was. Ook voor de mannen waar ze mee omgingen. Als je dan ziet, Hugo Claus heeft dan later nog met een, een grote muzikus, denk ik, uit Vlaanderen een, een relatie had. Um, ja, dat, ik zeg het, ze verkeerde in die intellectuele kringen. Ze was een zeer geaccepteerde vrouw. Zij werd niet aanzien als zomaar een platte seksbom. Er zullen vast mensen zijn die dat van haar vonden, hè. Um, maar de grote oh, algemene gedachte ging toch niet die richting uit. Het was op zich een best een fatsoenlijke vrouw. En zonder dat je een viezerik uh, genoemd werd, kon je ook haar wel adoreren. Ja, dat fatsoen, die intelligentie waarover sprak, dat zag je terug in, in Nederland, België, Frankrijk. Maar in Amerika kregen ze eigenlijk niet echt voet aan de grond. Hoe verklaart u dat? Ja, ik denk dat sowieso uh, de meeste anglo-saxische landen blijven een, een groter probleem met seksualiteit hebben uh, dan, dan wij in de lage landen. Dat zit daar nog steeds een beetje in, hè. zeker in de States. Uh, maar in, ook in Engeland zie je dat toch, dat daar de, de houding over, naar seksualiteit toe heel beschermend, heel bekrompen. Uh, met als gevolg dat ze bijvoorbeeld het hoogste aantal tienerzwangerschappen hebben en zo. Ik heb destijds met, de, met onze therapievideo's problemen gehad om die in Amerika binnen te krijgen bij de douane. Dat zegt genoeg, dat zijn gewoon therapievideo's. Als we, er... ja. Ja. als we even kijken naar die andere Emmanuel Delen, er zijn er negen geweest, hij heeft er in zes gespeeld. Zijn die dan net zo'n aanrader als die allereerste film is geweest? Goh, dat weet ik niet. Dan zou ik zoiets allemaal terug moeten gaan bekijken... en dan moet u mij eens terugbellen, nadien. Nou, gaan we doen. Ergens volgende... Ja? In ieder geval vanavond, uh, uh, morgenavond in het Amsterdamse Filmmuseum... I, een ingelaste voorstelling uh, van Goodbye Emmanuel. Die hebt u wel gezien, mevrouw Diekens? Dat denk ik wel, ja. Ik weet niet meer welke. Ik zag het allemaal gezien, of ik zou zo keer... maar het gaat mij toch niet lukken... om tot in Amsterdam te geraken. Ik dank u wel voor dit gesprek. Oké, okay, dank Goedemiddag. u. Goedelijke i'm sitting down I'm sitting here, down here by but hey you can't see me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 Down here, Lena Marlin. Het NOS radio en journaal, media overzicht. Ja, u kon het al horen in Brussel zijn vanmiddag de Europese regeringsleiders bijeen om te praten over de financiële crisis. Dat wordt natuurlijk ook in de Verenigde Staten gevolgd. Bij CNN schatten ze de situatie zo in. Compared to where we were three months ago, a lot of progress has been made in terms of design. Europe has agreed on the four legs to the stool to make monetary union sustainable. In terms of what de ECB has gedaan, it has reduced the chance of a very disorderly outcome. But nu need to move in Europe from design to implementation Europa heeft de eerste stappen gezet om de zaak op poten te krijgen en de monetaire Unie te kunnen handhaven. Maar nu moet Europa de stap zetten van plan. Naar uitvoering. De Duitse krant Die Welt schrijft dat vlak voor de top de standpunten zich hebben verhard. Met name Duitsland en Frankrijk zijn het in meerdere kwesties oneens. Volgens de krant zou het moeilijkste punt wel eens het gezamenlijke bankentoezicht kunnen zijn. Le Monde schrijft dat de Franse president Hollande er nog eens de nadruk op heeft gelegd... dat hij voor het einde van het jaar een bankenunie voor elkaar wil hebben. Veel mensen met middeninkomens komen in grote financiële problemen. Het aantal hoogopgeleiden met een baan of eigen huis... dat een beroep doet op schuldsanering, of zelfs failliet gaat, neemt snel toe. Daarmee opent het parool. De Nederlandse Vereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal Bankieren... zegt dat vorig jaar voor het eerst meer dan de helft van het aantal mensen met schulden... een betaalde baan had en dat die trend zich dit jaar heeft voortgezet. En 2 à 3 van de 10 mensen met schuldhulp heeft een eigen huis. De protestantse kerk in Nederland lanceert halverwege volgend jaar een internetkerk. Dat meldt ook het reformatorisch dagblad. Maar er waren wel allerlei individuele kerken op internet te volgen. Dit is bijvoorbeeld de dienst van de gereformeerde kerk, vrijgemaakt in Haren, van afgelopen zondag. Goedemorgen, broeders en zusters. Hartelijk welkom in de ontmoetingskerk. En het geldt ook voor de luisteraars, voor de kerkradio. En ook in het bijzonder voor de luisteraars die later deze dienst beleven via internet. Het andere geluid in haren. Gisteren stond in NSC Handelsblad een brief die opperrabijn Ralbach aan staatssecretaris Bleker heeft geschreven over het ritueel slachten. Bleker heeft een convenant uitgewerkt met slachterijen en islamitische en joodse organisaties. De opperrabijn die in Amerika woont schreef in zijn brief dat als Bleker zijn plan doorzet Nederland voor orthodoxe joden geen geschikt woonland meer is. Het reformatorisch dagblad schrijft nu op de voorpagina dat rabbijn Lodi van de Kamp dat indianenverhalen noemt. Van de Kamp zegt we leven in een vrij land waarin het ons niet onmogelijk wordt gemaakt onze godsdienst uit te oefenen. Wel zijn er natuurlijk zorgen over de verdergaande bemoeienis... van de politiek waar iedere gelovige in Nederland mee te maken heeft. Denk maar aan de maatregelen die de SGP moet nemen... rond het vrouwenstandpunt en aan de toenemende inperking... van de zondagsrust op de voorpagina van het Reformatorisch Dagblad. In Friesland is gisteravond een motie van wantrouwen ingediend tegen het College van Gedeputeerde Staten. Het Fries Dagblad schrijft op de voorpagina dat de oppositiepartijen die indienden na een debat over het grondbeleid van de provincie in de periode 2007-2010. De gedeputeerde had al excuses aangeboden en laten zien dat er veel verbeteringen zijn ingezet, maar dat bleek na zeven uur debatteren niet genoeg. Althans voor de oppositie. De motie kreeg geen meerderheid, schrijft het Vriesdagblad. Die krant is nu nog een middagkrant, maar gaat volgend jaar naar de ochtend. Dat is onder meer besloten om kosten te besparen. De andere Friese krant, de Leeuwarder Courant, wordt op dezelfde datum 2 april. Weer een verandering, want de Leeuwarden Courant verscheen eind vorige maand... voor het eerst op tabloidformaat. De uitgever vertelt dat wel eerst is uitgezocht of dat geen lezers zou kosten. We hebben in het voorjaar een uitgebreid onderzoek gedaan... naar uh, de appreciatie van lezers naar en tabloid en ochtend. Nou, tabloid-introductie hebben we net gedaan op 29 september. Uit het onderzoek blijkt ook dat er, dat er zeker een categorie lezers is... die hechten aan de krant op, uh, op middag. Maar die lezers geven niet aan dat ze de krant niet zouden lezen... Als hij ook in de ochtenduren komt. En dat is voor ons met name wel een belangrijke overweging geweest om toch naar de ochtend te gaan. En dat gebeurt dus op 2 april. Tot zover het mediaoverzicht. We gaan naar uh, het nieuws van 6 uur. Daarna zijn we terug om te praten over de Eurotop. Ook om eens even te horen wat de financieel analisten verwachten van die uh, top. En we hebben een gesprek met Rem Koolhaas. Die krijgt morgen een eredoctoraat er, er, er, er, er, er, er, van de Vrije Universiteit Amsterdam. En we gaan ook even aan hem vragen wat hij vindt van de kritiek op het ontwerp van de kunsthal in Rotterdam. Waar zeven schilderijen werden geroofd. Er werd gezegd uh, dat het gebouw is veel te open. Uiteindelijk ontworpen. Nou, we gaan horen wat hij van die kritiek vindt. Dan ga ik voor jou even een kopje thee halen. Nou, lekker. Ga ik doen. Tot zo.